Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van uh, Vrijheid Radio. Ja, en nou, we hebben hier, uh, hier in de bar hebben wij Lenteman. Hallo. Vrijheid, vrijheid. Oh, jij krijgt geen bier meer. <laughs> en, uh, en Henk? Yo. Nou, jij kan nog wel een biertje krijgen. Hè? Oh, gelukkig. Ja, de biertap is in staking, dus we moeten nou gewoon met de ouderwetse blikjes doen. Maar ze zijn gelukkig wel uh, koud, dus uh, heren. Oké, en uh, we gaan ze Lekker. gewoon even delen, want... Uh, hier heb ik vrij kleine glazen en dit zijn halve liter blikjes, dus uh, ja, ik zou zeggen proost. <laughs> ja. Lekker. En dames en heren, dan gaan we nu uh, over naar het nieuws. En wat is er allemaal gebeurd in, het, in, in, ja, in de wereld in de afgelopen week? Nou, er is in ieder geval veel te doen over Syrië, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Het verkiezingsprogramma van de VVD, jongens. Yo. We hebben natuurlijk 9-11 gehad. En uh, ja, de politie is de grootste werkgever in deze uh, keer. dat ik uh, nog even kan melden dat we het ook nog over een uh, droomboek gaan hebben. Oh ja, een uh, droomboek inderdaad. Ja, ja, en, en, en, en die winkel, hè? Want hij het wel aftrappen met uh, de politie als grootste werkgever van Nederland. Uh, dat, uh, dan zou je toch bijna denken dat het tijd wordt om ze te privatiseren, of uh, niet, Henk? Ja, ik zou zeggen, uh, maak dat uh, los van de staat en uh, laat ze hun eigen inkomsten vergaren. Dan uh, ben je gelijk van het gezeik, af. Denk je dat de agenten dan ook beter hun, uh, hun best gaan doen om uh, klantvriendelijk uh, en klantgericht uh, ja, naar de burger toe uh, over te komen, of niet? Ja, natuurlijk. Ja, want e eigenlijk zijn ze onze bodyguards, hè? Eigenlijk wel, ja. Ja, en, en ik kan je toevallig zeggen, een vriend van mij die is bodyguard geweest, professioneel. Die heeft uh, vele bekende ja, beroemdheden mogen beschermen. En het is niet zoals in die film met Whitney Houston en zo, dat, dat niet. Het is gewoon, uh, ja, ze gaan een avondje stappen en hij moet de paparazzi uit de buurt houden. En het, het komt inderdaad voor dat als een uh, lijntje kook werd snuiven, had hij altijd een gordijntje in, uh, achter een limousine liggen. En uh, die deed hij dan zo om die mensen heen. En dan kon ze daar ongestoord, uh, ja, buiten het zicht van de pers, kon een lijntje kook snuiven. Zo zou de Nederlandse, euh, Nederlandse politie ja. ook met de junk moeten omgaan. Ja, dat, dat is ook uh, inderdaad voor de politie natuurlijk het devies. Uh, naarmate uh, ja, de, de privatisering nu toch wel gaat dreigen. Ja, grootste werknemers als wij grote bedrijven hebben, dan worden ze geprivatiseerd. Ja. En uh, nou ja, als dat bij de politie gebeurt, dan gaan ze zich natuurlijk wat dienstbaarder opstellen. Zolang die staat zich ermee uh, blijft bemoeien, krijg je van die bonnenquota's en zo en dat soort dingen. Terwijl nu ze, zullen ze toch meer gaan kijken naar de kostenbatenplaatje uh, van zo'n organisatie. En uh, daarbij... Uh, natuurlijk ook uh, de introductie van het persoonlijke competentiemodel... in uh, alle lagen van het management daar. Ja. Uh, waardoor uh, agenten op een gegeven moment uh, bij het uitdelen van de zoveelste boete... Uh, toch ook uh, verplicht worden door hun leidinggevende... bemoedigend schouderklopje aan de burger in kwestie te geven. Ja. Wat vind je daarvan, Henk? Klinkt goed, hè? Ja, want uiteindelijk uh, moet de politie het ook hebben van het uh, verlinken. En uh, als ze daar nou beloningen voor uh, uit gaan schrijven, zeg maar... is de misdaad zo in Nederland uh, opgelost... Ja, het hangt er wel een beetje van vanaf wat mensen gaan verlinken. Het moeten wel uh, zeg maar, uh, alleen maar om misdaden gaan waarbij een slachtoffer gevallen is. Uh, ja, nee, maar dat is een beetje volgens die libertarische uitgangspunten, weet je wel. Zo van, je, hebt res je respecteert elkaars eigendommen en je gaat geen geweld gebruiken. Maar ja, dat is een... Het Nederlands volk vindt wat anders. Ja, want dan ga je echt krijgen. Van dat, dat, dat, dat, als je, stel, jij mag je buurman niet en je vindt je buurman een beetje irritant. Dan ga je en, en je, de politie die deelt volgens uit van... Uh, ja, zijn die nog pedofielen in de wijk? Ja, dan ga je zeggen, ja, mijn een buurman waar ik zo'n uh, last van heb. Weet je wel? Ja, dat is waar jij bang voor hebt, maar dat is waar het, het Nederlands volk wil hebben. <laughs> ja, dat is... en, en ze gaan het ook nog eens krijgen. Dat is het allermooiste. Ik bedoel, ja, je moet er op een gegeven moment maar hard genoeg op me janken en we krijgen het wel. En op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook, uh, ja, dan gaat het verder. Dan krijg je de SBS uh, programma's van, uh, ja, uh, verlink je buurman. Ja. En dan, uh, ja, de, de meest hippe verhalen zullen dan met reportage en reconstructies worden, worden uitgebeeld op televisie, zodat we daar met z'n allen lekker van kunnen genieten. En uh, nou, Henk, werkelijk waar, zijn gezicht is één groot zonnetje op het moment uh, dat ik dit soort dingen <laughs> vertel, want je ziet dat echt helemaal zitten. Misschien nog met interactieve stem, uh, stemapparaat, zo van ja, wie moet er het huis uit en dan drie, drie overlastplegende gezinnen in een kanswijk, weet je wel. En dan uh, gewoon uh, stemmen, wie moet eruit. Ja. En dan mogen ze nog een zegje doen, weet je wel. En dan, uh, nou ja, dan komt vervolgens die private politie en die knikken die gasten onder het oog van de camera's van SBS6 hun huis uit. Ja, en dan, wij, gaan, uh, dan, dan, dan, wij gaan een zeer zonnige toekomst uh, tegemoet, uh, Ja, Johan. en dan komt de volgende stap, is dus natuurlijk geprivatiseerde gevangenis, hè. In Amerika is het ook een succes, hè. Die, die, die zitten altijd vol. En, en uh, als ze eenmaal niet vol zitten, gaat de politie wel voor zorgen dat ze uh, vol zitten. Dus ja, menig gekleurd mens die, ja, die, die op zich uh, niks kwaads gedaan heeft, die wordt er gewoon ingegooid omdat hij een verkeerde kleur heeft. Zo gaat het in Amerika. Ja, maar dat is ook allemaal heel goed voor de economie, want in gevangenis wordt veel meer drugs verhandeld dan op straat. Hoor. Ja, maar los daarvan, ze moeten dan hele goedkope arbeid doen daar. Hè. Dus uh, ja, daarmee concurreren. Daarmee gaan bedrijven die diezelfde diensten verlenen, ja, die kunnen er niet meer op, tegenop concurreren. In de gevangenis wordt het allemaal gratis gedaan door die gevangenen. Maar Johan, ja? even eerlijk hè, heb jij de verkeerde kleur dan? Nee, ik niet. Maar ja, toch, ik, ik, ik ben iemand die zich daar toch wel druk om maakt hoor. Ik bedoel, ik, ik vind gewoon onschuldige mensen horen niet in de gevangenis thuis. Nee, nee, nee, dat is ook wel zo. Hm. Maar je hebt niet de verkeerde kleur. Dus jou kan niks gebeuren. Ja, maar wat is een verkeerde kleur? Nou... Als je de dichtstbijzijnde gekleurde bent bij een uh, moord of zo, dan hm. heb je de verkeerde kleur. Ja. Daar kun je van vinden wat je wil, maar in Amerika is dat inderdaad zo. Ja. En ja, dat is gewoon een systeem, weet je wel. Hm. Daar ja. hebben wij gelukkig niet zo last van. Ja, dan nog trouwens met uh, geprivatiseerde gevangenis, is dat gewoon net zo geprivatiseerd als de NS. Of net zo geprivatiseerd als uh, de KPN. Ik bedoel dat uh, ja, de staat nog steeds uh, het voor te zeggen heeft. Ik heb geen idee hoe dat op dit moment met het gevangeniswezen. Uh, nee, de, hier afgemaakt. in Nederland dus, zijn de gevangenissen nog gewoon uh, van de staat, zeg maar. Dus uh, je wil daar niet in zitten. Het is net alsof je in een Engels uh, hostel zit. Alleen, de, in een Engels hostel kan je er nog uit wanneer je wil in een Nederlandse gevangenis. Ja, moet je nog een tunneltje graven. Maar. Je ja. kan eruit komen. Ja. Nou ja, goed. Uh, het feit blijft. Er uh, zijn 17 miljoen mensen en 64.000 agenten. Die ook allemaal in een buurt wonen en buren hebben en uh, gewoon eigenlijk in de samenleving functioneren ook ook naar de Albert Heijn gaan, weet je. Ja. Dus uh, men moet het in de gaten houden. Zo van, ja, hoe willen we dat nou mediaal tegen elkaar overzetten tegenover elkaar zetten? Sorry. En als je kijkt naar, naar inderdaad, dat zijn mensen die, uh, die ook gewoon in de samenleving functioneren. Het is hun werk. En ik heb ze ook in functie gesproken waarbij ja, waarbij ze eigenlijk ook gewoon open zijn. Ik heb een agent gesproken die was vrij open over wat hij ervan vond dat uh, het halve centrum moest worden afgezet voor een uh, bezoekje van het Koninklijk Paar, bijvoorbeeld. Een ja. agent heeft ook gewoon recht op die mening, die hoeft niet uit te dragen dat dat allemaal fantastisch is omdat hij nou helemaal voor die staat werkt, maar ik zie het ze ook nog eens niet doen. Ja. Dus nou ja, wat dat betreft, als er wat minder bonnenquotas zouden zijn... En, uh, ja, die zijn gelukkig die, afgesloten. ...die een gewoon zo'n klote zouden krijgen van wat oudere agenten die er wat langer in meelopen... ...die ze echt wat hebben gezien enzovoort. Dan uh, zou het fijn zijn voor de werkgelegenheid als de politie uh, nog groter werd. En dan kunnen we op een gegeven moment inderdaad allemaal de politieagenten uit gaan hangen. Je ja, moet niet vergeten dat wij, wij allemaal wel voor, die, uh, voor, deze, voor deze politie betalen. Hè? En uh, als je ziet van uh, ja, 64.000 uh, of ja, er zijn 63.000, ik weet niet meer... Als uh, 50.000 agenten hetzelfde werk kunnen doen, bedoel, stel nou dat ja, dan we alleen is het, maar. Uh... Efficiënt. Ja, maar stel maar dat bijvoorbeeld doet, dat we. De... Ja, maar dat doet een overheid altijd, Johan. Ja, ja. Dat een, als een overheid iets gaat vormgeven, dan doen ze het, uh, dan doen ze het inefficiënter dan uh, een bedrijf. Ja, ja, ja. Helemaal mee eens. <laughs> nee, maar bijvoorbeeld, stel nou dat ze gewoon de drugs legaliseren, Ik bedoel, dan hebben ze 50.000 agenten, misschien zelfs minder agenten nodig. Ja, ja, want uh, er gaat een uh, aanzienlijk percentage van uh, de politiecapaciteit gaat op aan de bestrijding van op teelt. Ja. En dat is, natuurlijk een, uh, ja, dat is natuurlijk dramatisch, dat, uh, dat je er zelf voor aan betalen bent dat een plant hier van de aardbodem wordt gehouden. Ja. Die, die wat mij betreft... Uh, ja, doet een beetje denken ook. In, doet ook een beetje denken aan, uh, weet je nog, Mao, die uh, last had van de mussen. Die moest ook allemaal dood, hè? <laughs> en ze verdienen er niks mee, hè? Ja. Nee. Terwijl het gewoon een hele nuttige plant is. Maar goed... Zullen we even naar het volgende onderwerpje gaan, want het verkiezingsprogramma van de VVD komt eraan. Ja. Hallo meneer De Uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland? Uh, ja, naar land. En lees ons dan voor uit de Fabeltjeskrant? Ja, ja, uit de Fabeltjeskrant. Want daarin staat precies van hout hoe Zijn precies als mensen. Nou, volgens mij de, de, de rest de van de, de muziekje, dat kennen we allemaal wel. Uh, ja, het verkiezingsprogramma van, uh, van de VVD, uh, dames en heren. Ja, wat, uh, jullie hebben het even doorgelezen. Ik uh, heb het hier voor mijn neus uh, en dat ziet er allemaal heel goed uit. Wat een toekomst uh, wordt ons hier in het, uh, het verschiet gesteld door de VVD in Europa. Lidstaten kunnen zelf bepalen aan welke Europese samenwerkingsverbanden ze deelnemen. En deze opzeggen als andere lidstaten de afspraken schenden... Um, dat is een goed idee. Dat lijkt me een, een prima idee. Wat is nou zo. Uh, nou, dat zo? Uh, nou, daar lijkt het eigenlijk wel op. ...dat het eigenlijk al zo is. En, en ook ja, aan welke Europese samenwerkingsverbanden ze deelnemen. Ik, ik weet niet, er zijn ook reguleringen die vanuit Europa komen... ...zoals de lijst met uh, 271 stoffen die voor medicijn mogen worden gesleten... ...en andere niet, zeg maar. En dan heb je ook nog de... de... Weet ik zo niet meer, er schopen net nog een ander te binnen. Maar, ah, maar uh, staat hier, er wordt hier duidelijk, uh, duidelijk aangegeven dat dit over samenwerkingsverbanden gaat. <laughs> En uh, deze opzeggen als andere lidstaten de afspraken schenden. Ik weet ook niet of hier het monetaire samenwerkingsverband ter discussie wordt gesteld. Wat de euro heet. Bijvoorbeeld. Ja. Ik denk het niet. Maar nee. goed, het is, mooi, het is mooi gezegd. Ik bedoel, laten we, laten we hier ook gewoon een sessie van maken. Dat we de spindokter van de VVD gaan beoordelen. Hoe goed hij zijn werk heeft gedaan. Ik bedoel, iedere nitwit die uh, normaal de VVD-stemt denkt van... Ja, dat is inderdaad een uh, goed punt. Fijn dat de VVD zich hier sterk voor maakt in Europa. En uh, nou ja... Ik zal me er verder van een oordeel onthouden over hoe ik denk dat de VVD daar zelf op reageert op mensen die daarin trappen. Um... Ja, landen die zich niet aan de afspraak houden worden gesanctioneerd of in het uiterste geval uit een samenwerkingsverband gezet. Ja. <laughs> Is dat ook al zo, Henk? Even denken. Uh, ja, dat worden ze, want uh, die uh, Grieken die hebben toch wel een aantal uh, zakjes uh, moeten fixen om uh, uh, voor, voor hulpgeld in aanmerking te komen. Nou vind ik dat uh, de monetaire redding van uh, zuidelijke Europese staten, dat is, je, je stuurt er geld naartoe. Het is niet echt een sanctie. Maar aan de andere kant, een sanctie voor het je houden aan de afspraken kan dus ook betekenen dat je steun krijgt op het moment dat de shit uh, misgaat dat is een andere vorm van sanctie Het en... wordt, wordt, gebruikt. Wordt, wordt gebruikt is natuurlijk ja nee we moeten die 3% halen anders krijgen we een boete zo gaan ze dat gebruiken doen ze toch al Ja. oh ja um, een uh, versterkte nationale inspanning van de regering en parlement om het brusselse beleid te beïnvloeden um, ja ja wat een uh, fantastisch dus we gaan straks op een gegeven moment als de de dat zou nog wel leuker zijn als wij als de NLP in het Europarlement gaan zitten, als Nederlandse partij. Um, maar uh, dit is natuurlijk uh, een scholar. Inspanning van regering en parlement. Het parlement hier in Nederland heeft sowieso helemaal niks te zeggen over wat in Brussel gebeurt. Uh, uh, en het Brusselse beleid te beïnvloeden. Dus uh, de VVD erkent hier eigenlijk gewoon, en dat is een hele slechte move van die spin-dokter. Uh, de VVD erkent hier gewoon dat er Brussels beleid wordt uitgevoerd. Wat niet, uh, wat niet in ons nationaal belang kan zijn. Waar zij zich dus heel erg hard van maken in de uh, punten hiervoor. Zo van als we dingen afspreken, dan gaan we keihard sanctioneren. En, meh, meh, meh, en uh, we kunnen zelf bepalen waaraan we deelnemen. Als je zelf kunt bepalen waaraan je mag deelnemen, dan hoef je dat Brusselse beleid ...ook niet te beïnvloeden. Dan kun je het gewoon naast je neerleggen op het moment dat het je niet zint. Dus uh, heel erg contradictief met, de, met het eerste punt, uh, Brusselse beleid beïnvloeden. We gaan verder. Een verbetering van de werking van de oranje en gele kaartenprocedure. Hmm. Die kan worden ingezet om onnodige Brusselse regelgeving te voorkomen. Nou, dat uh, lijkt me inderdaad een fantastisch iets. Zet er een paar mannen op, een werkgroepje, tik even 3 miljoen af. En die mensen komen waarschijnlijk met een rapport van 800 pagina's met allerlei adviezen erin over hoe, het oranje en, hoe de oranje en gele kaartenprocedure kan worden ingezet om onnodige Brusselse regelgeving te voorkomen. Wederom in strijd met punt 1. Lidstaten kunnen zelf bepalen aan welke uh, Europese samenwerkingsverbanden ze deelnemen. Lijkt me een goed punt, maar dan hoef je je dus ook niet... Het, uh, rode, uh, het oranje en gele kaartensysteem te gaan verbeteren. Omdat je de uh, samenwerkingsverbanden zelf kunt uitkiezen waaraan je deelneemt. Ja. Punt 1 is een heel belangrijk. Die spindokter die, die, die komt er met gestrekt been in. Die denkt van oké, okay, dit, is, dit is echt de money shot. Die moet ook bovenaan staan. Want dat is een, een lekkere zin. Dit staat te kunnen zelf bepalen aan welke Europese samenwerkingsverbanden ze deelnemen. Nou, dat, daar sta ik helemaal achter. Daar kan ik kan niks anders zeggen van ja, tuurlijk, dat is normaal. En dan vervolgens komen ze dus met een hele lijst punten. Ik ben nou pas bij punt 4. Waar eigenlijk, eigenlijk uit blijkt dat dat eerste punt niet in vraag is. Dat kunnen we niet, want er is een oranje-gele kaartenprocedure. En we moeten een inspanning leveren om het Brusselse beleid te beïnvloeden. Hoeft allemaal niet, want als punt 1 wordt nageleefd is dat allemaal... Tikker kolder. Ik ga naar punt 5. Ik word er hoogademig van zeg. <laughs> Europese regelgeving moet niet strenger worden geïmplementeerd dan strikt noodzakelijk is. Zodat de Nederlandse overheid en bedrijven zijn niet onnodig op kosten worden gegeven. Wederom in strijd met punt 1 is geen issue als punt 1 zeg maar als een paal boven water staat. lidstaten kunnen zelf bepalen waar ze aan deelnemen en anders doen ze het niet. Want dan hoeft de Europese regelgeving namelijk niet te worden geïmplementeerd. Want de Europese regelgeving is dan een keuze. De punt De Europese Commissie richt zich op haar kerntaken, bevordert de clustering van beleidsterreinen en versterkt de handhaving van bestaand beleid, waardoor het aantal eurocommissarissen en dictatoren en generaal gehalveerd kan worden. Ja, dat klinkt wel goed. Ja, maar... Nou, dat is de Europese Commissie. Ja. En we hebben ook een Europees parlement. Uh -huh. En dat zijn twee verschillende dingen. Ja. Ik weet niet precies wat die Commissie doet... Barroso is daar volgens mij de voorzitter van. Of is tot de voorzitter van het parlement? Ik houd dat ja. niet bij hoor. Ja, wat ze willen doen is dan minder, minder uh, mensen in die commissie hebben. Maar ja, die, want die verdienen allemaal uh, drie ton per persoon en nog heel veel toeslagen en dingen er bovenop. Allemaal een half miljoen. Mm -hmm. uh, terwijl ze vaak in de private sector niet eens een baan in de kostkamer zouden krijgen. Daar willen ze ja. dat minder van hebben. Maar ik denk dat dat er weer een uh, wasse neus is. Want dan, dan om een van de redenen kunnen ze dat natuurlijk niet uitvoeren. Het is alleen maar ze zeggen. Hè? Nou, ik vind het ook... Ik, uh, als... als uh, punt van bepleiting, vind ik dit een, voor een politieke partij in Europa, mm -hmm. uh, ik weet niet of het Europees parlement iets over de Europese Commissie heeft te zeggen. Uh, we gaan naar de stembus, of tenminste ja, ja. heel veel mensen gaan naar de stembus, om uh, te stemmen voor het Europees parlement. En ja. ik weet niet, ik weet gewoon niet of de, het parlement iets over de Europese Commissie te zeggen heeft, maar mijn eerste schijn van hoe die zaken in elkaar steken is van niet. Nee, ik heb vermoed ook van ja, maar dat is altijd het eerste gevoel wat ik heb als de VVD iets zegt. Dus ze kunnen het toch niet waarmaken, dus uh, ja. Maar uh, Vol, uh, volgens mij is het vrij simpel. Echt die uh, drie ton, dat is echt een uh, een, een, een, een voortje Als ze weet dat het hele Europese idee miljarden kost, ja, ja, ja. Dus daar gaan ze het niet op winnen. Nee, ja, ze en, denken daarmee dat uh, ze het sentiment van het volk. Ja, ik, ja ze strelen het sentiment van het volk. Ja. Ja. Maar ik denk dat ze daar verkeerd gokken. Ja, wat ik persoonlijk denk is ja, ze zeggen het allemaal wel maar ze, ze kunnen het niet waarmaken. En als zouden ze het wel kunnen waarmaken, doen ze het toch niet. Het is uh, altijd in verkiezingstijd, dan loopt de VVD liberale dingen te roepen, maar ze hebben een sociaal-democratische deeldoende in hun kont. Misschien een andere discussie. Ja. We zagen hier even het, uh, het verkiezingsprogramma af. Ja. Dat ze het uiteindelijk toch niet waarmaken enzovoort. Ik bedoel, die, die krijg je van mij ook op een briefje. Ja. Um, Straatsburg, daar willen ze niet meer vergaderen met het Europees Parlement. Mm -hmm. Dat niet te worden afgeschaft. Oh joh, dan gaat er weer één land. Uh, weet ik zeker dat er één land heel erg dwars gaat liggen. Moment hoor, Henk. Ja, daar ja, zit een verhaal achter. Ja, ja, ja. Dat er, uh, ik geloof dat om de zoveel weken. gaan. Uh, ja parlements of commissieleden die van verhuizen ja, die massaal gaan, ja. van Brussel naar Straatsburg, ja, een hele caravan van vrachtwagens. Ja. ja, en dat kost echt miljoenen. Ja, ik zou zeggen als je nou sowieso alle informatie gewoon digitaliseert en dan heb je die hele caravan met vrachtwagens met, uh, met mappen en boeken, heb je dan niet nodig. Dus dat, dat, daar kan je al bezuinigen, maar dat, dat zullen ze nooit doen. Nou. Ik denk dat je er een betere een soort uh, spelshow van, uh, van, uh, van de regel, uh, hoe ze die regels uh, maken, kun, kunt bedenken, zeg maar. Daar dan kijkt het Nederlandse publiek er ook naar en het is even reëel. Ja. Of geloof je werkelijk dat, uh, hè, dat het allemaal schone zaak is wat, daarin, uh, wat daar... Uh, wat daar in die lobbystad Brussel et cetera gebeurt. Ja, hoe zei Adam Smit dat ook alweer. Als mensen van dezelfde vakmanschap bij elkaar komen om iets anders te doen dan een gezellig een biertje te drinken met elkaar. Dan is het meestal een uh, samenzwering tegen het publiek. En dat kan je van... Uh, ja, Brussel wel zeggen. Ja. Niet van de stad zelf, maar van de Europese Unie die daar zitten. Maar goed, Daniel. Ja, ik heb nog drie puntjes. Uh -huh. uh, punt nummer twee naar laatste Het economisch en sociaal comité. En het comité van de regio's wordt opgeheven. En het aantal Europese agentschappen wordt drastisch beperkt. Sluit ook aan bij het een na laatste punt. Het aantal leden van de Europese Rekenkamer kan met de helft worden teruggebracht. Dat is, altijd, ja, dat is natuurlijk altijd een uh, paradepaardje. We gaan halveren, we gooien de helft van het personeel eruit, het kan allemaal veel minder enzovoort. Nou ja goed, dan vraag ik aan ieder die op dit moment luistert en, en nog, uh, nog een idee heeft om op de VVD te gaan stemmen. Even te gaan kijken hoe in de laatste periode waarin de VVD aan de macht is geweest, uh, uh, hoe hard onze eigen overheid is gegroeid. Doen ze niet, gebeurt niet. Overheden worden groter, van nature, daar zijn ze voor. Ze willen groter worden. Um, het laatste punt is uh, uh, nogal interessant, want daar staat dat het Europese ambtenaarapparaat wordt verkleind en de salarissen worden beter afgestemd op wat elders in de publieke sector gebruikelijk is. Dus de Griek verdient, verdient straks 10 uh, uh, uh, nou, euro per dag en de Nederlander 100. Wat is dit? Wat denk je? De, hoe, hoe is uh, het Europese ambtenaarapparaat en de salarering daarvan af te stemmen? ...op wat elders in de publieke sector gebruikelijk is. Want we zitten al in een Europese Unie... ...die gaat van Roemenië uh, tot Griekenland... ...met Nederland en Duitsland erbij. Nou, dat is een dikke kolder. En uh, ja, om maar tot de conclusie te komen... dat we over kunnen aan het volgende punt. Deze spin krijgt een dikke min. Ik ben voor 20 euro per uur te huur... ...om een beter verkiezingsprogramma uit te werken voor de VVD. Ja. Ik ben afgehaakt bij de titel. Europa, <laughs> Europa waar nodig. Het komt op mij over... Dat zij beloven dat Europese regelgeving niet erger kan worden dan de Nederlandse. Ik vind dat een vrij lage inzet. Nee, ik uh, ja, wat persoonlijk heb ik uh, persoonlijk sowieso al. Ik, ik, ik neem sowieso geen enkel verkiezingsprogramma van de VVD. En ook een andere partij. Uh, niet serieus. Het uh, is dus sowieso het hele idee van politiek daar geloof ik zelf al überhaupt niet in dus ze kunnen kramen wat ze willen maar ik, ook ik, niet. Maar ja, ik neem ze dus gewoon niet serieus ja, De luisteraar vind ik dan van oké okay, we gaan het, ja. als we dat verkiezingsprogramma erbij moeten pakken ja ik vind het niet interessant normaal zou dit naar nou me voorbij zijn gegaan maar goed dan pak ik maar gewoon de puntjes erbij en dan zaag ik de boel even door midden ja ja maar wat, wel, zo, wat ik wel vind is dat de, de, de, de, ge, de gemiddelde Nederlander en ik was vroeger ook zo die, die trapt er gewoon in die, die, die, die, die, die vindt het mooi klinken en ja, die denkt ook niet verder, hè. Dus die, die, die denkt, ja, ja stel nou dat ze het nou wel goed gaan doen, weet je wel. Het is een soort soap ja. ook, hè. Ja, ja, ja. Dus die hele onderhandelingen, dat is al één groot drama. Mm -hmm. Een beetje denken aan de Bolt en The Beautiful of zo. Ja. En af en toe komt er ook zo'n bericht naar voren, hè. Van, uh, VVD laat zich in een fietsenhok pijpen door een BV aan de Aster. <laughs> hey, oh, trouwens ook een heel ander beeld hè, rondom de onderhandelingen, toch? Ja, ja, ja. Nog, nog even erover. Um, vanuit, kijk, wij, wij zijn dan de kleine groep die daar niet in gelooft. Hè? Ik bedoel, die daar niet intrapt. Ik bedoel, dit is niet geschreven voor ons, om ons te overtuigen, want wij zijn toch zo'n kleine minderheid. Dus ja, gaat maar het voor iedereen die erin gelooft... Ja, daar wordt de spindel op te vragen Dat ...in dat verkiezingsprogramma staan, dat mm -hmm. er geen reden van klopt wat ze daar zeggen. Ja. Dat vijf, vijf punten weg kunnen, omdat er één punt staat waarin staat van we kunnen aan iedere samenwerking meedoen of, of niet ja. wanneer we zin hebben. Maar dat bedoel, de, de gemiddelde... Het mooiste, het mooiste punt, het staat bovenaan. En het, het, het, het, doet al, uh, het, het doet gewoon al vier punten daarna vervallen. En dan vervolgens krijgen we nog de, de, de Holladier, we gaan het ambtenarenapparaat halveren. Ja, dat hebben ze al nog nooit... Laten ze dat eerst in Nederland doen, hallo. Ja, ja. Nee, maar wat ik wil wat ik zeggen is, de, de, de, de gemiddelde Nederlander die, die trapt hierin. Nee, tuurlijk niet. Hè, Henk? Nee hoor, nee. Nee, het zijn echte partijidioten die daarmee aan de haal gaan. Ja, ja goed ik, uh... Ze stemmen een ritueeltje joh. Het is gewoon van ja, we gaan we naartoe en ik moet maar weer stemmen. Je, het wordt als een democratische plicht gezien, want anders ja, ja. dan in één keer is het weer uh, Tweede Wereldoorlog of zo. wordt ja. zo, het toch verkocht hè, ja, ja. Ja, ja, maar, ja Jij denkt echt dat uh, de gemiddelde Nederlander die dit, dit, dit, dit leest, in, dit, inderdaad ziet van hé, hey, hier klopt niks van. Eens, ja, dat is inderdaad zo, de gemiddelde Nederlander. Het zijn studenten uh, die dit lezen. Ja, ja. ja? Nee, uh... De Nederlandse stemmer die uh, probeert uh, nog een beetje de democratie in uh, stand uh, te houden, zeg maar. Mm -hmm. Daarom uh, lezen wij dit ook. Hè, dat hebben we nog overgehouden aan uh, Adolf Hitler met zijn uh, program. Van, dat moet je toch wel serieus nemen, maar uh, ja, dat is echt het uh, ritueel en, en daarom wordt het ook uh, opgesteld. Maar eigenlijk is het er al allemaal in kannen en kruiken en uh, wat er ook zeg maar uh, uh, uit uh, zou komen. Het heeft niet eens met de verkiezingsuitslag te maken tegenwoordig. Dan ja, ja. Er komt er een minderheidskabinet. Ja. Ik bedoel, het is gewoon uh, ja, dat beleid, dat, dat wordt al op uh, die kantoren gemaakt, maar niet uh, door de stem. Dat, dat kun je wel overboord zetten. Ja. Zullen we dan inderdaad naar het volgende onderwerp gaan? Uh, ja, daar wil je ook niet echt trod van. Hé, maar het, uh, ja, het droomboek, er was even wat te doen uh, ergens in de boekhandel in Amsterdam, uh, geloof ik. Ja, er was een of andere vrouw die had daar in de boekhandel uh, gewerkt. Dat deed zij. En uh, dat doet ze, doet ze nog steeds. Ja. En uh, die, had, die had daar dus uh, zitten werken. En uh, normaal komen er dan allemaal hele sophisticated mensen langs die dan met een hele. Ja, met een hele. Uh, een hele air, zo van kijk, mij, ik lees boeken, weet je wel, ik kan iets met letters enzovoort. Ja. En, uh, dat is natuurlijk heel knap als je jezelf uh, wilt profileren naar een minder alfabeten uh, publiek. Ja. Maar dat minder alfabeten publiek kwam dus en masse het droomboek ophalen. Ja. Uh, ja, daar hadden ze dan een componentje voor gekregen. En deze mevrouw had zich nogal uh, geïrriteerd uh, aan, aan dit, aan dit uh, volk. Had, had zich enigszins. Ja, niet zo, niet zo, ze, ze kan niet aan uh, aanvullende verkoop doen, uh, vrees ik. Ja, dat, ja, ook dat. Ik denk dat haar leidinggevende haar uiteindelijk heeft beoordeeld... ...op haar uh, up-and-cross-sale-kwaliteiten. Uh, ja. En uh, dat ze daarom zo tekeer is gegaan. Maar uh, Henk had daar ook een uh, bepaalde visie over. En de hoedanigheid van het Nederlands sentiment, hè? Ja, zeker. Zeker. Want, <laughs> uh, Vertel. Nou, wij uh, gingen dat uh, spul gewoon halen om gewoon lekker mee te doen, weet je wel. Het is voor Nederland. Het is voor ons. Het is gratis. Het is onze identiteit. Mm -hmm. En dat het niet haar identiteit is had ze gewoon beter voor zichzelf kunnen houden. Ja. Ja. ja. Zij kan gewoon lekker naar zomergasten krijgen, dus, uh, krijgen ze, uh, er zijn allemaal subsidies voor, et cetera, et cetera. Voor mij wordt daar, gaat daar de zak van slap hangen. En Vervolgens gaat mijn vrouw nog tegen mij zeggen, kom schat, er is toch niks uh, op tv, laten we het nog eens een keer doen. Ik heb er alleen maar last van, van, de, van die cultuur. Ja. Dit was gewoon ons momentje voor ons. En dan gaat zij net doen alsof het hè, allemaal minder was. Maar er staat tegenover. Hè, haar uh, ruiten zijn ingegooid. En uh, er is uh, verf op de muur geklad. Met uh, verboden voor armen. Maar dat komt er weer niet van ons af. Niet van het volk. Ik weet niet waar het wel vandaan komt. Maar uh, wij uh, hebben geen geld meer voor uh, verf. En wat, zo en wat die vrouw heeft geschreven, dat hebben wij niet eens gelezen. Dat was ook een weddenschap om een kratje bier die ik met iemand had, of ik dat durfde te doen, zeg maar. Dat, dat, dat even terzijde enzovoort. AIVD, luistert u mee. Uh, uh, het is, uh, ja, kijk, zo'n droomboek natuurlijk. Ik snap wel, in de hogere echelons, de editeringen, wordt daarop afgegeven van de moeder. Ik bedoel ook waarom ons belastinggeld, heb ik ook al lang zien komen bij de Libertarische Tak. Waarom ons belastinggeld aan zo'n boek verspillen. Ja, uh, dat is inderdaad een goede vraag. Uh, Echter uh, ga ik er niet vanuit dat de ja, drukkosten van het boek uh, enigszins in de bloed komen van het aanschaffen van een of andere nutteloze straaljager. Dus de verhouding zijn dan ook altijd zoek in dit soort discussies. En dan vervolgens uh, trapt zo'n mevrouw wel gewoon even aan zo van, oké, okay, mensen die, die dit soort boeken komen halen, dat zijn lives. Wat dan ook meteen weer heel wat zegt over de aanhang van Willem-Alexander en Maxima. Dus ik uh, roep hier bij deze ook de koning der Nederlanden even op om in actie te komen. Tegen dit, uh, dit uh, pseudo-intellectuele gedrag van een boekenverkoopster. Iemand die boeken verkoopt, yeah? ja? Om, om daar toch uh, stelling tegen te nemen. Hoewel dit het uh, staatkundig gezien eigenlijk niet mag, uh, wil ik hem uh, deze keer de dispensatie wel geven. Van mij mag uh, koning Willem zeker zeggen dat, het, uh, ja, dat we zijn volk zijn... Ook al voelt het voor ons niet zo. Hè, is het toch leuk als hij. altijd grappig om te zien dat hij in die waan leeft. Ja, trouwens, toch nog heel even over, die, over onze. nou niet mijn koning, maar. de koning van een uh, zooitje Nederlanders. Uh, te hebben, Willem-Alexander. Ik weet niet of hij toevallig nog. Uh, ja, ik, ik kijk bijna geen tv, maar toevallig, mijn vrouw die zat te kijken en ik, ik liep net in de kamer. En dat was de, de College Tour met Armin van Buren. Dus ik denk, nou ja, die gast dus het is uh, ja, toch productief. Dus ik wilde wel de moeite nemen om even naar te luisteren. En toevallig uh, hij was net met een stukje bezig. Uh, dat ging over dat. Uh, dat Wim Lex het podium opkwam toen hij bij de inhul ging van het, de troonswisseling geloof ik dat de Bolero aan het spelen was. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Nee, want ik heb de hele troonswisseling <laughs> nee, niet Nee, goed, dat is... Uh, ja, het, ik heb het een beetje toevallig meegekregen. Uh, hoorde het Armin van Buur die stond even wat liedjes te draaien en toen kwam ineens uh, Wim Lex het podium op. Wat er in werkelijkheid gaande was... Uh, die mensen daar, het publiek heeft allemaal 5 euro moeten betalen om naar Armin van Buren te luisteren. Hij, hij zou gaan optreden en toen kreeg in één keer de manager door dat uh, Willem-Alexander wilde dat uh, Armin van Buren standpeden naar zijn boot zou komen. Op het moment dat hij dus moest gaan werken. Ja. Het publiek bedienen die betaald hebben om naar Armin van Buren te luisteren. En dat kon Wimlex niks schelen, Armin moest naar de boot komen. Natuurlijk, ja, hij is toch de koning? Ja, is de koning. En dat zijn maar de plebs. Ik bedoel, dat, dat, dat, dat ja, het is een soort autistische manier van, van zich niet kunnen inleven in het volk. Dat, dat, die mensen die geld hebben betaald. Om naar iemand te kijken. Dat, dat, die, ja, ik weet niet of het arrogantie is of een vorm van autisme. Maar het is... Ja... Ik vind het, ja toen uiteindelijk besloten, uh, toen hebben ze schijnbaar aan uh, Wimblex, die stond te stampvoeten en heel boos was dat Armin niet naar zijn boot wilde komen. Toen dacht, uh, uh, ja toen heeft toch kennelijk iemand hem omgepraat om dan toch maar, nou dan ga jij maar naar uh, het podium toe, weet je wel. Ja, dat uh. nou, is goed van Armin dat hij dat heeft gedaan, want uh, ja, uh, Willem-Alexander moet sowieso nog wat podiumervaring hebben. Ja. <laughs> en dat kan je van zo'n DJ wel leren, want die is over de hele wereld geweest. Ja. ja. En die heeft die dingen gedaan. Ja. Ik bedoel, ik ben het niet helemaal eens met de, met de muziekstijl die Arme van buren bezigt, maar ik heb hem in zijn eerdere jaren ben ik nog wel eens een keer op de, ja, de heiplaat of zo in Rotterdam, na Vestvoort heb ik hem nog wel eens zien draaien nou, dat was, uh, was prima weet je. Dan, dat, waren, dat zijn toch gepassioneerde mensen voor, voor het vak van, van DJ. En hoewel ik vind dat ze het hebben verknald uh, met die muziek. Maar dat is een andere discussie. Ja. Vind, ik, uh, vind ik dat een goede statement. Zo van, nou ja, dan moet je ook een podiumervaring opdoen als, uh, als koning. Maar het feit, ja, bedoel de echte schuldigen hier zijn natuurlijk die mensen die daar vijf euro voor lappen en daarvoor voor hun neus gaan staan. Kijk, hoe leuk is het als Armin van Buren daarop voor een, voor een uh, lege zandbak staat te draaien. Willem-Alexander, die kan nog even naar de zandkorrel zwaaien. Want dan <laughs> krijg je pas echt leuke beelden. Maar ja, ja dat, uh, willen we, dat willen we ze met z'n allen nog niet aandoen. Ja. Of wel, Henk? Nee, nee, nee, het moet wel gezellig blijven. Jij ja, wil hem toch graag in die baan laten, hè? Het is toch ook een stukje liefde, of niet? Ja, het blijft toch sneu, hè, zo'n gouden kooi. Ja, trouwens hebben jullie nog even toevallig misschien door dat uh, droomboek uh, gebladerd. Het was toch gratis? Eh, uh, nee. Ja, je hebt er, ja gratis, nee, Henk, gratis, op, je, je hebt er voor betaald, hè? Je hebt er indirect voor betaald. Nee, uh, we hebben hem wel opgehaald, maar we hem gelijk uh, in de kast uh, gezet. <laughs> het is een soort symbool, hè? Je gaat het niet lezen. Kom op zeg. Ik hoop dat Nederland nog even rustig verder kan dromen aan de hand van dit droomboek. Ik weet niet wat ze <laughs> nog allemaal uh, uh, ja, over Nederland dromen. Dat is leuk. Ja. De, de monetaire en corporate realiteit laten weinig van Nederland over. Namelijk, het lijkt mij goed om er vooral nog even over te blijven dromen. Staat de droom van menig Nederlander: dat alle buitenlanders met een bootje weer buiten de zeegrenzen worden verplaatst? Staat die er ook in, Johan? Uh, nee, nee. Ik heb uh, eerlijk gezegd, ik heb er heel kort eventjes ingekeken. Ik heb toen, uh, ja, vorige week heb ik er wat, wat, wat commentaar op gegeven in de uitzending. Ja, het is, uh, er stond iets heel belachelijks in wat ik me nog kon herinneren, dat iemand VN-scholen wilde. Ik bedoel, ik kom op, wat, als dat je enige droom is voor dit land, dan ben je wel heel erg uh, aangenomen op de Bilderberg-conferentie, hoor, of niet? ja. Ja. ja, nee, dat klopt. Maar uh, ik weet in ieder geval hè, dat die droom van alle buitenlanders eruit met een bus of een vliegtuig of een boot. Mm -hmm. Dat maakt in principe niet zoveel uit. Maar dat is een idee wat wel leeft. Ja, nou ja wat, wat, wat je in het boek vindt is meer van, uh, er zijn nog steeds typisch links in al te dromen van dat we allemaal met alle culturen elkaar knuffelen. Het is allemaal heel correct. Ja, en de mensen die pleiten voor de nationale begroetingsdag, dat we allemaal elkaar gaan begroeten de hele dag. En, en ja, dat soort flauwekul, weet je ja, wel. wel Ik begroet iedereen op straat die mij aankijkt. Hoezo ja. nationale begroetingsdag? Dat is een normale omgangsvorm. Ja, maar ja, ja want dat in. Uh... Normale omgangsvormen, die mag wat mij betreft een keer nationaal worden uitgerold. Maar dat is een nationale begroetingsdag. En daar pakken ze je ook hè? want dan gaat het om het begroeten. Dan gaat iedereen in één keer heel geforceerd. hoor je tegen elkaar zeggen op de straat. Ja. Maar, uh, <laughs> uh, weet je, uh, het is best wel, uh, best wel twisted. Vind ik ja. Het. ja, echt waar. Weet je wat ik ga doen? Ik ga dan, uh, als als er een nationale begroetingsdag komt, dan ga ik op die dag ook de hele dag met mijn opgeheven rechterarm door de stad marcheren. <laughs> ja. Ik ga in de buurt van mensen rondlopen die mij absoluut niet willen groeten, daar maak ik toch nog een mooie dag van. Ja inderdaad. Nou, nee, goed, maar in ieder geval het is, heeft een heel hoge boomknuffel gehold, dat, uh, dat nou, droomboek. Zo, dat is het niet, ik vind het namelijk uh, heel te bieden. Ja, dat is het zo ook, maar dat zien die mensen zo, zelf niet je, in. Hè? Als je op straat loopt, hè? Even vanuit een libertarische perspectief. Gewoon. Ja. Dat heb ik vrij uit radio, daar veel libertariërs bij. En uh, vanuit een libertarische perspectief, is dus je goed recht om niet te groeten of wel. Ja. En je komt er vanzelf achter, dat als je mensen in hun ogen aankijkt en je groet ze vriendelijk enzovoort, dat je leukere gesprekken hebt, interessantere mensen tegenkomt, andere denkbeelden ontmoet enzovoort. En dat je wereld open gaat. Ja. Dat is nu de principiële kwestie. We kunnen het wel hebben over... Nou, wat is nou het thuisonderwijs, uh, politie, staat, al, dat, al die dingen. En dat ga ik gewoon echt puur persoonlijk. We kunnen dat daar tafel over hebben, maar als we die basisomgangsvormen niet vanuit een intrinsieke motivatie naar interesse in de andere mens. En daar ja. is niks links aan. Dat is namelijk jouw eigen persoonlijke uh, zoektocht of mm -hmm. feest van leven. Om eens wat mensen tegen te komen. En gewoon ja. geïnteresseerd te zijn in hoe zij over hun realiteit denken. Maar als jij namelijk je eigen referentiekadertje moet gebruiken om... ...om je hele leventje af te schermen. Mm -hmm. Om de hele boel uh, voor jezelf uh, intact te houden, wat je allemaal aan het doen bent. Dan krijg je dus dat conflict en dan ga je dus niet meer willen... ...dat andere mensen iets zeggen wat, binnen, wat niet binnen jouw referentiekader past. Dat is een probleem. Ik ken een leuke anekdote over dat... Uh, okay. de, uh, ik kijk wel eens op Wikipedia. Nou, dat is een link. Maar dan uh, komt je wel eens een leuk verhaal tegen. Een van de latere uh, Nederlands-Engelse oorlogen... Die is men ook, uh, had een van de toedrachten was het niet groeten op zee naar elkaar. Er was, zeg maar, uh, Engeland die had dan een oorlogje gewonnen, geloof ik. En dan was het, zeg maar, een soort gewoonte. Hè, dat je dan, zeg maar, als uh, minderwaardig landje, dat je dan als eerste, geloof ik, het vlagje ging hijsen. Naar de ander, om dat andere bootje te groeten. En op een gegeven moment is Nederland dat gaan uh, weigeren. En uh, dat zette de spanningen, zeg maar, wel even op scherm. Zeg een machtig mooi verhaal. How Nationale Begroetingsdag? <laughs> ja, uh, ja, wat dat betreft, uh, ik vind het dus uh, vastig te om daar een dag voor aan te wijzen. er zijn wel meer van die dagen, weet je wel. Uh, <laughs> gezellige dagen waarop, uh, waarop, weet ik veel, dan moeten we in één keer allemaal weer. En die polsbandjes had je ook. En dan mm -hmm. was het, je wereld AIDS dag enzovoort. En ik bedoel, het is, ik bedoel, er zijn mensen die worden dagelijks met bepaalde problematiek geconfronteerd. En voor hen is het niet uh, wereld-aidsdag. Dus iedere dag is aidsdag. Ja, ja, ja. En, en als dan de massa er één, één, uh, één, één dag per jaar even stil moet gaan staan, geforceerd of zo. Ja. Je kunt die emotie niet forceren. Je kunt alleen maar beleven. En mensen zullen dat moeten doen door met andere mensen te gaan lopen, ouwe hoeren. Ja. En, als er, en als er dan eens een keer je referentiekader een beetje omver lijkt, donderen, omdat iemand anders wat anders zegt. Dan kun je dat ook gewoon eens een keer even op je in laten werken. Weet je wel? Als je ze nodig aan je eigen rotvaste overtuigingen wilt, uh, wilt vasthouden, dan trek je dat toch wel weer overeind. No matter what is Je kunt het tenminste een keer op je in laten werken. Misschien lukt het nog eens een keer om de, uh, de inmiddels wat uh, krappe, krappe muren die men om zich heen heeft gebouwd, om ze gewoon weer eens wat verder op te zetten. Ja, ja dat vind ik wel goed. Dus je zal wat meer gunt daarin. Ja. Zo van Ja, nee, het maakt niet uit als iemand anders zegt dat, uh, uh, ik bedoel, ik heb die discussie met vaccinaties. Ik ben zo niet vaccineren, weet je wel. Ik ben, ik ben geen, uh, ik, ik ben geen uh, antroposoof. Ik ben ook niet uh, heilig gelovend in, in, in de wegen gods enzovoort dat ik mijn kinderen zeg van, oké, okay, dan niet. Ik heb, ik heb gewoon de feiten opgezocht voor mezelf. Ik heb een kritische afweging gehad, mijn eigen kritische, kritische overwegingen hebben gezegd van nou, dat lijkt me nou niet echt min nodig. En als ze wat krijgen, dan zijn ze er daarna toch immuun voor, dus het is prima. Nou ja, ga dat de wereld maar eens in helpen. Ja. En dan, dan krijg je je aanvallen wel te verwerken en dan leer je het tenminste ook, weet je. Je moet op een gegeven moment ook eens een keer hè, die barricades op. Je moet niet alleen maar achter je muurtje blijven hangen, je moet er ook eens een keer met een dikke toeter op gaan staan. Ja, en ik vraag me altijd al van waarom zijn er niet dingen waar je echt iets aan hebt, weet je wel. Dat was bijvoorbeeld een wereldpornodag. dag <laughs> ik gewoon een dag porno mag kijken en dat niemand daar, daarover, en dan bedoel ik mijn vrouw daar niet mee hoor, dat niemand daarover mag klagen, weet je wel. Ja, dat ja, is een Maar leuk dan kun je er nog weer meerdere dagen van maken. Een dagje een wereldtiene porno dag, een dagje Aziatische porno dag, weet je wel. Elke maand. Henk. Ja. Henk <laughs> <voor> president. Of, <laughs> Organiseer het. Jij voelt die behoefte van wat sentiment. Ik weet wat broederschap is. Ja, ze zijn dan even overgestapt naar het volgende onderwerp. De toestand in het Midden-Oosten. En ja, dat heeft het, volgens mij heeft geen enkele dag het nieuws verlaten. Waarom is het eigenlijk niet het Midden-Westen? Als het ja. toch in het midden ligt, dan is het toch arbitrair of het het Midden-Oosten of het midden westen Ja, hey. dat hebben ze ooit zo bedacht. Ik heb het vanuit het West gezien, of het, uh, ja, het Oosten en waar, waarom het het Midden-Oosten heet. Joost mag het weten. Uh, misschien kan Henk even in de Wikipedia kijken. <laughs> nou, in ieder geval, uh, ja, het is een akkoordje uh, zijn tussen de Verenigde Staten en, en Rusland. Uh, ja. Ik weet niet of jij er iets over te zeggen hebt, uh, Lenteman. Ja. Zeg, dat, akkoordje zo ik, dat akkoordje zag ik al wel aankomen. Uh -huh. Maar ik zag ook uh, in mijn Facebook timeline zag ik, uh, enorm veel uh, opsmuk en op, uh, op maat naar de derde wereldoorlog. Ja. Gaat hier nog komen denk je? Dat is niet in vraag. Die is al aan de gang. Het, de, nee, je kunt niet zeggen zo van de derde wereldoorlog Het zal nog iets zijn wat, wat uh, uh, multimediaal zo zal worden uitgespeeld. Als dat wij uiteindelijk de tweede wereldoorlog netverlies hebben gekregen. Ja. Uh, dat is al lang aan de gang. Uh, daar kan ik straks nog wat over vertellen, want Henk heeft ook uh, wat sentiment paraat. Ik wil even, even kort door de bocht. Ik denk dat we hier te maken hebben met een grootschalige militaire oefening en uh, enige onderhandelingen betreffende het, het trekken van een uh, bijbeleiding door het land heen. Ik weet in ieder geval zeker, als Nederlandse volk, dat uh, no matter what, welk akkoord er ook wordt gesloten, etcetera, cetera, de prijzen aan de pompen gaan omhoog. Dat is wat ik zeker weet. Hmm. Daar was het en, allemaal om te doen. Ja, en het uh, Nederlandse sentiment, en daar schaam ik me wel een beetje voor, is zeg maar dat uh, op zich uh, mogen wij uh, de hele shit uh, plat uh, bombarderen, maar ontwikkelingshulp, dat uh, moeten wij maar niet die kant op sturen. Laten we eerst maar hier de armoede bestrijden. Dat is een stelling die ik op Facebook voorbij uh, zag komen. Dat is uh, het Nederlands sentiment buiten mij om. Maar uh, ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Ja, ik terug naar het, uh, naar het akkoord waarin is besloten dat, nu toch wel in medio 2014, uh, alle chemische wapens in Syrië moeten zijn verdwenen. Jo, ik denk nou ja, dat goed. Zo... Uh, in principe denk ik dat de Amerikanen en de Russen gezamenlijk in het bezit zijn van de bonnetjes. Dus dat zij die bonnetjes uh, van de verkoop van chemische wapens aan het regime daar dan wel aan die rebellen... even naast elkaar moeten leggen en even kijken wat ze moeten ophalen. Ja. Maar dan wil ik ook wel weten wat er ligt. Want zij weten wat er ligt. En dan kun je zo'n hele uh, uh, VN-achtig van ja, we gaan een onderzoek instellen en kijken wat er allemaal aan de hand is. En die chemische wapens, als die er zijn, zeg maar, dat is ook nog een discussie. als ze er zijn, dan weten de Amerikanen en de Russen precies hoeveel het is. Want ze hoeven alleen maar de bonnetjes naast elkaar te leggen. Ja. En dat is dan wat ze zullen moeten doen... Mm -hmm. En even kijken, zo van, nou, wat moeten we erop halen? Maar dan vind ik ook dat uh, dat nou gewoon ieder mens wel mag weten. Zo van oké, okay, dit hebben we ooit verkocht aan die knuppel en uh, nu uh, gebeurt er iets. Ja, kijk, geopolitiek is een raar spelletje en mensen trappen er met beide poten in. En ik denk, nou, misschien uh, een, een, een, een militaire oefening, toch een kleine showdown, even met die, met die bootjes uh, een beetje met elkaar spelen enzovoort. De militaire traditie is daar inderdaad. Uh, anders in, zoals je al hoorden met de anecdoten van Henk, uh, waar er ooit een oorlog tussen Nederland en Engeland is ontstaan, om een groeten. Daar zit een hele, hele dikke erecode achter. De mensen zijn zware professionals en weten dat als het oorlog is dat ze ieder moment de lucht in kunnen gaan. Dus zij weten donders goed hoe die shit werkt. En uh, ik denk uh, dat het script van Re regime change rustig aan in werking is gesteld. Zoals we dat bij Gaddafi hebben gezien in Egypte. En daarvoor ook bij uh, Saddam. Daar werd de term eigenlijk uh, in Irak werd, uh, de term voor het eerst gebezigd, regime, uh, regime change. En dat is nu wat er ook uh, bij, uh, bij, uh, bij Syrië aan de gang is. En ik weet niet hoe het verder uh, gaat escaleren, maar het blijft wel binnen de perken. Want het script is duidelijk. Uiteindelijk wordt Assad uit een uh, hol in de grond uh, uh, gehaald, mm -hmm. en dan is er een nieuwe democratische leider, daar of zo. Het is uh, heel Moslem, apart vandaag ook dat, uh, ja. dat er een gematigd moslim nu de leider is van de rebellen in Syrië. Uh, gematigd vergeleken met wat? <laughs> ja, een flauw idee wat die gasten het over hebben. Ja. Uh, maar goed, dat zou een gematigde moslim zijn. Dus er is ook al een keer wordt er een entiteit in het leven geroepen: zo van, nou, er is nu een, een oppositieleider en dat is een gematigde moslim. Volgens mij is Assad ook een moslim. Ja, een gematigde moslim. Geloof ik. Dus, uh, inderdaad, dat zijn de meest maalige moslims geloof ik. Maar ik, ik heb daar ja, niet het zo in. Wat daar echt zou moeten gebeuren, uh -huh. uh, is daar een, uh, een aantal volken inderdaad zelf geven, maar dan heb je met de Soenieten, de shiiten en hele, hele andere configuraties te maken. De lijntjes die daar in het zand zijn getrokken, die daar landsgrenzen heten, dat is sowieso een, een, een erfenis van het Brits en uh, Britse koloniale beleid. Uh -huh. ja, dat heeft niks te maken met uh -huh. hoe die mensen daar door elkaar heen wonen enzovoort. De Demografisch ziet, ziet die hele regio er zo helemaal anders uit dan, dan ons wordt voorgeschoteld op, uh, op niveau van landen en staten en naties en leiders en dictators en enge mensen en supervillains en zo. Ja, uh, dus ik zie daar een grote showdown. En weer trappen we er allemaal in, bij Gaddafi ook, weet je wel. En, en het is weer. De kolonisatie van het Midden-Oosten, de recolonisatie van het Midden-Oosten is in volle gang op dit moment. En dat zie je gewoon gebeuren. Het is een soort herkolonisatie. Het was al gekoloniseerd, er moest wat anders gebeuren en nu gebeurde dit. Ja. Ja. Wij hebben een, uh, een patatboer uh, hier, hier in de wijk. Uh -huh. En die uh, noemden wij altijd Ahmed. Uh, hij is een Syriër. Oké. Okay. Maar uh, uh, hij heet dus eigenlijk Jozef, maar hij is christen. Oké. Okay. Ja. En uh, heel veel mensen weten dat dus niet: dat uh, ja, Syrië eigenlijk uh, uh, ja, meer christen uh, is, misschien wel dan Nederland of wat dan ook, weet je wel. Het ja, ja. heeft ook een beetje mee te maken met dat heel veel Bijbelverhalen. Spelen zich ook echt op Syrisch grondgebied uh, af. Ja, weet je wel. Dus het is helemaal niet zo'n moslimland. Uh, het ligt daar precies uh, op het grensje uh, wat dat betreft. Ja, ja. ja en nee, momenteel zijn uh, de christenen daar ook een beetje de, de grootste slachtoffers eigenlijk. Hè? En uh, die hebben met name te lijden onder de, de door Obama uh, gesubsidieerde rebellen. Ja, ik kan er nog even aan toevoegen, dat er overal nu eenzelfde term wordt gebruikt: moslimbroederschap. Mm -hmm. Ja, dat, dat de overkoepelende term gaat worden van uh, het zogenaamde moslim uh, rebellerende gebeuren daar ja. tegenover die dictaturen die daar heersen. Uh -huh. Dat dat overkoepelende term zal worden en dat dat misschien wel je nieuwe uh, Al-Qaeda is. Want Al-Qaeda loopt een beetje op zijn einde, daar geloof ik me niet meer zo in. Ja, ja. Ja, zo een beetje hoe de liberale menige koning uit Europa heeft uh, gedreven, zeg maar. Ja, ja, dat was ook uh, broederschap. Ja. Ja, en uh, het was deze week ook uh, 9-11 geweest, hè, 11 september. En uh, daar stonden we natuurlijk met z'n allen flink bij stil. En ik weet niet wat het Nederlands uh, sentiment daarover uh, te zeggen heeft. Stilstand is achteruitgang, of niet Henk? Behalve uh, de prijs uh, bij de pomp. Als ik daar stilsta, dan zie ik het uh, zienerogen niet omhoog gaan. Ja, alsof daar een nieuwe Freedom Tower verschijnt. Uh, <laughs> <bestrijd. laughs> nee, maar ik had daar uh, wel een, een complottheorie over, hè? want er zijn heel veel complottheorieën, omdat die, ja, die, die maken om een of andere redenen meer sens dan uh, de officiële... Vertel die, Johan! Vertel die! Ik wil het weten. Ja, ja, ja, ja ik, ga, ik ga hem niet vertellen. In ieder geval, de officiële onderzoek dat slaat als een lul op een drumcel. Dat, uh, dat kostte nog minder dan de onderzoek naar de, de sperma vlek op de jurk van Monica Lewinsky. Ja, er zitten zoveel gaten in en daarom doen we gewoon, ja, al die andere complottheorieën het eigenlijk zo goed. Omdat die gewoon, ja, die spelen in op uh, de feiten die ze allemaal hebben laten liggen. En ik wil daar verder niet uh, te diep op, op ingaan. Ja, Google gewoon 9-11 op YouTube en je ziet het. Ja. Altijd het sentiment nooit voor de feiten. Ja, <laughs> Inderdaad. Nee, in ieder geval, um, de, daarom was er ook een Rethink 9-11. Um, Campagne bezig. Ik denk, Google even rethink 9-11 en uh, dat, dat is inderdaad heel uh, leuk om te zien. Zelfs reality check van uh, Ben Sonsen die, uh, die had daar uh, aandacht aan besteed. En als zelfs reality check als zegt van jongens dat hele officiële onderzoek daar klopt, daar, daar klopt niks van, nou dan, dan kun je daar ook wel van uitgaan. Um, maar ik had ook een complottheorie bedacht. En dat was namelijk zo dat niet, uh, L, niet uh, Osama bin Laden achter de aanslagen zat, maar de geradicaliseerde. Uh, Kern van de Keynesianen. Joh! Ja. Ik, bedoel, ik weet niet of je weet wat de Keynesianen zijn. Een hele enge secte. Uh... Uh, nou ja, kijk, uh, je zou denken dat het uh, een geslachtsziekte is. <laughs> Misschien uh, heeft dat ook wel overeenkomsten. Maar toevallig heb ik dat bij die ene les economie nog wel gehad. Ja, yeah, John Maynard Keynes. Ja, in ieder geval ja, zijn volgelingen, dat zijn er heel weinig, maar uh, ze zitten bijna allemaal werkzaam bij de overheid. Want in de particuliere sector, als je met John Maynard Keynes aankomt, dan ze je eigenlijk een beetje uit. En dat het gewoon ja, min, of meer, min of meer al achterhaald is. Maar nou, in ieder geval uh, doet de verhaal over John Maynard Keynes de ronde. Dat hij in een restaurant zat in 1934 en daar uh, probeerde hij zijn theorieën aan de man te brengen. En dat ging hij toen beeldend uit te drukken door uh, in het restaurant een stapel handdoeken die daar lag uh, voor, voor mensen om hun handen mee uh, af te wegen, zeg maar z'n Die gooide hij uh, over de vloer en ja, het personeel van het restaurant moest dat toen oprapen. En zo zei hij van uh, kijk nu heb ik werkgelegenheid uh, geschapen. En dit, dit doet een beetje denken aan... Uh, wat Frederik Bastiat ergens in de midden van de 19e eeuw uh, schreef, en dat noemen ze dan de Broken Window Fallacy, uh, waarin hij, ja, hij heeft een, een vergelijking maakte, een soort uh, parabel. Uh, dat er een steen door een ruit gegooid werd van een bakker en ja, die ruit moest vervangen worden. En dan zouden sommige mensen denken: joh, nou, dan heeft die, uh, die ruiten te maken, die heeft dan weer uh, werk. Maar ja, uiteindelijk komt de rekening neer bij de omstanders die het allemaal zagen gebeuren. Dus ja, nou in ieder geval refererend aan de, deze twee uh, verhalen, dus dat ene van Kenes die met die handdoeken over de grond gooit en uh, de gebroken uit van Bastiat, heb ik dus een, uh, ja, de Broken Window complottheorie bedacht. Ja, laten we het kort maar gewoon de, de, de Broken Window theorie noemen. En ja, dat werkt ook heel goed bij uh, boekenverkoop. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> Misschien waren dat ook wel Kenesianen. Ie <laughs> in ieder geval, uh, dat is de zogenaamde Broken Window theorie. en de Keynesianers scheppen werkgelegenheid voor elkaar. Ja. Maar ze gooien Andermans ruiten in. Ja, nou ja, ja dat gaan It's we Ik geloof en you ain't in it. Je gaat nu uh, iets te snel, uh, Daniel. <laughs> Echt want, niet. Nou, want dit moet ik nou even uitleggen. Want wat is het gebeurd? Wat is gebeurd met 9-11? Dat was de Broken Window Theory in het Grote. En hebben we niet over alle ruitjes van het uh, World Trade Center gebouw. Maar het feit dat daar een gebouw werd gesloopt, En waardoor een werkgelegenheid werd geschapen. Om een nieuw gebouw uh, neer te zetten. Daarnaast moest er land in binnengevallen worden, waar heel veel dingen stuk werden gemaakt, zodat er weer werkgelegenheid kwam. Hé, hey Johan, ja? dat vind ik ontzettend aardig van die Keenicianen, dat ze werkgelegenheid zijn. Ja, maar niet voor jou. You're not in it. Het was vooral vriendjes, hè. Ik bedoel, uh, Ronald Balkenende die pijpleiding mocht aanleggen in Afghanistan. Juist. Uh, hoe heet die man van Blackwater? Ik denk dat iedere maatschappij die daar in Irak bezig is geweest, iedereen die daar pijpleidingen heeft aangelegd, iedereen die daar uh, mee geholpen heeft om uh, het leegpompen van alle olie en derfstoffen die daar te vinden zijn, dat hij wel op een of andere manier in het. Ja, in ieder geval, laten we zo zeggen, op de golfclub van Bush uh, balletje slaan. En in ieder geval, ja, die, die Kernesianen, die, die regelen allemaal baantjes voor elkaar. En uh, dat is, uh, was een beetje mijn, mijn complottheorie eigenlijk. En uh, ja, dat, dat uh, bin Laden, dat was gewoon maar een, een, een, een werknemer die dat moest uitvoeren, sloopwerkzaamheden. Kijk, 9-11 heeft een president geschapen om uh, militaire interventie te doen. ...op uh, plekken waar mensen uh, een bepaalde religie aan hangen. Ja, denk je dat dat er een beetje mee te maken heeft? Uh... Nou, ja, op die plekken moest bepaalde militaire interventie plaatsvinden... ...want we hadden wat olie nodig dus en zo, weet ik veel. Ik denk eerder dat het om de olie gaat en niet zozeer omdat ja, dat mensen is, daar moslims dat zijn. Er moet een president worden geschapen om daar uh, die olie te gaan halen. Ja. Maar als je, als je namelijk zegt, uh, hey, we willen olie, dus we gaan olie halen... stuk uh, die gasten daar. Ja, die gaan gewoon zeggen, dus van, nou, dan is, moet je zoveel betalen, het, en daar hebben ze geen zin in. Dat ja. is als je het op die manier doet. Dus dan wordt het in een, uh, een ideologisch uh, format gegoten. Het legitimeert niet en we weten dat het zo is. Dan had geen weapons of mass destruction en als hij ze al had, had hij ze gekocht van de Amerikanen, want hij staat handschuddend met Donald Trump, staat op de foto. Dat was een poppetje. De Amerikanen hebben in de first place hem neergezet. Een uh, verscheurd land: Soenieten, Shiiten en uh, onderin nog, uh, of, al, bovenin nog Koerden. Sorry. Die gemeenschappen, demografisch liggen, liggen die grenzen heel anders dan de landsgrenzen die ooit door de koloniale bewinderaar daar zijn uh, neergebomberd. En wat je dan dus krijgt, uh, is dat uh, men nu bang is voor moslims. Terwijl moslims op het moment uh, ook echt niet schromen om elkaar af te maken. Ja. Daar geen probleem mee. Sunniten en Shiiten vliegen elkaar ook in de haren in Irak. Dat is niet zo'n eenduidig iets als van, er is een moslim en er is een niet-moslim. Of zijn we moslims, moeten we allemaal bang zijn. Want die gasten. Uh, die zegt elkaar ook met, met met grootste gemak de tent uit. Dat is allemaal heel surreëel. Surreële werkelijkheid wordt we geschapen om, om de invasie te rechtvaardigen. Nou, op dat moment uh, zie je dat die president uh, de moslim aanslagen enzovoort. En ik denk dat uh, het voedingsbodem is geweest voor uh, heel veel alternatieve theorieën over wat daar echt gebeurd moet zijn. En uh, vervolgens daar ook weer enorme of bullshit over me heen heb gekregen van hoe dat allemaal in elkaar zou moeten steken. Mm -hmm. Je ziet, de, de, de geopolitieke planning is dat er in het Midden-Oosten zijn er natuurlijke rijkdommen. Ja. Dat heeft een tijdje goed gewerkt op een bepaalde manier om dat alsnog naar de westerse wereld te krijgen. Het paradigma moet veranderen, dus het moet anders. En uh, dat zie je nu gebeuren, ook in Syrië. En het paradigma is nu van uh, moslimbroederschap, waarbij broederschap uh, ooit, dat merkte Henk uh, heel duidelijk op, dat broederschap ooit uh, een hele liberale traditie is geweest. Mm -hmm. In graag tegen het De mm -hmm. Franse revolutie, waar heel veel eh, Libertariërs keihard op gaan. Ja, daar kunnen we ook nog even een uitzending aan besteden hoor. <laughs> Precies. Ja. Die gaan daar heel hard op. Ik weet het, van trouwens. Dat... Uh, ja. en er wordt nu zo'n entiteit gecreëerd van de mocht broederschap. Al-Qaeda is, is over zijn, over zijn houdbaarheidsdatum heen, want wat we erin, Osama is dood. Klaar. Al-Qaeda is, uh, is dead and buried. Ja, ja. Daar komt straks niet meer mee. Er komt een nieuwe entiteit op en dat zal. Uh... Onder de vorm van een bepaalde moslimbroederschap zijn, wat in feite helemaal geen broederschap is, die mensen maken een met van af. Ja. Dat heeft niks met broederschap te maken. Maar naar ons wordt het verkocht was alsof al die mensen de eerste de beste kans die ze hebben. Een of andere ja je hebben ze een fiets of zo, of een of een gammele auto pakken, om hier de tent te veroveren. Ja. En die moslims hier die het van binnenuit zouden doen. Kom op, kom op. Dat. Ja, trouwens over de vergelijking met de Franse revolutie. Ik, dat, uh, ik, ik herken in bijvoorbeeld als iemand als Maxime de, de Robespierre, daar herken ik meer een soort overeenkomst met Obama in. Een man die in het begin van zijn, toen hij op den, ten tonele verscheen, uh, hele liberale dingen liep te roepen voor persvrijheid was en tegen de doodstraf. En toen hij eenmaal in het zadel zat, uh, stroomde ja, het bloed door de straten letterlijk. Uh, ja, er werden nou, 800 mensen per maand onthoofd uh, onder het wind van Robespierre, weet je wel. Ja, maar kijk naar Putin. Ja, precies. Dat is, uh, het, uh, volgens een lezing uh, die ik van een uh, libertariër heb gehad hier in Groningen, was ook georganiseerd door mensen van de Libertarische Partij. Die heeft uitgelegd dat hij degene was die samen met een, uh, met een Rus in Los Angeles uh, rond de jaren negentig uh, het gedachtegoed van een land naar het Russisch heeft vertaald, mm -hmm. want dat was nooit gebeurd. Mm -hmm. En toen is er een intellectuele groep in Sint-Petersburg geweest, die hebben die uh, boeken gelezen. Mm -hmm. Dat was de eerste generatie economische adviseurs van, uh, van Poetin. oké. Oh, okay. En die zijn na twee jaar ontslagen. Die hebben het land uit slop getrokken. Ja, nou uh, Ja. veel vri Vrijheid genoeg, weet je wel. Ja, ik denk dat Poetin ook... Ik denk dat Poetin ook... Ook, ook niet echt een Iron Man is. Je is trots op Nederland. Ja. Ik ben heel trots op Nederland, weet je waarom Johan? Waarom dan? waar je namelijk heel hard nog steeds geloven dat ze vrij zijn. Ja, terwijl dat niet zijn, ja. dat is echt wonderbaarlijk. Oh, we zijn er niet. best in om mm -hmm. die conclusie aan te nemen dat het wel zo is. Ja, ja. Als die, alsof goed, iemand uh, in, in zijn gevangenisstijl... Ik ga je daar Olympische spelen voor ophalen. Ja. Alsof iemand in zijn gevangenisstijl staat te roepen dat hij trots is op zijn gevangeniscel. Hij is zo vrij in dat kleine celletje. Ja, de, ja, maar goed, de antagonist daarvan is ook van... oh, nou, nou, nou, nou, nou, nou, Kijk, daar wonen ze in Slottenwijk en daar schieten ze elkaar kapot. Ja. En dan denken mensen van ja, dan ben ik niet meer uh, opgesloten. Ja. Want anders dan is het zo. Ja, en hij is uh, trots, want hij heeft geen wapens in zijn cel. Dus uh, hij is veilig. Totdat dat er een, uh, een of andere gekse, gekke celmaat binnenkomt. Ja, laten het. zitten. maar goed, ja. Uh, ik ga er even een eindje aan brouwen. Dankjewel uh, Lenteman, en dankjewel Henk dat jullie mij hebben bijgestaan in dit uur. We gaan nu naar de borrels. Ja, en ik krijgt voor van mij nog de Libertarische Agenda te goed. Op maandag 16 september zal Tom Palmer spreken in het gebouw van het Haagse Juristencollege op Landgoed Marlotte in Den Haag. Hij zal daar gaan spreken over die welfare state. En dat begint om 8 uur. Landgoed Marlotte is aan de Leidse straatweg, nummer 77. Vervolgens zal hij op 17 september spreken in Amsterdam in café Heffer. En dat is in de, in de oude Brugse steeg nummer 7 in Amsterdam en dat is om half 9. Hij zal dan gaan spreken over de morality of capitalism. Dan zal er op 25 september zal er in uh, Utrecht in café The Guardian achter Centraal Station Utrecht een libertarische bijeenkomst zijn. Van uh, de afdeling Utrecht dat begint om half negen. En Café The Guardian is uh, achter het station van Utrecht. Is gewoon aan de noorduitgang, trapje naar beneden. Linksaf, fietspad volgen en dan zie je vanzelf een gezellig terrasje. En uh, dan is er een LP bijeenkomst in Den Haag op 1 oktober. Op landgoed Marlott, we van het adres al eerder hebben genoemd. Op 2 oktober is er in Leeuwarden ook een borrel in Café de Rus. Dat is aan de stationsweg nummer 28 in Leeuwarden en ik vermoed dat dat heel dicht bij het station is. En dat begint gewoon om half negen. Verder is er een bijeenkomst in Maastricht in Café Forum. En dat is op 8 oktober en dat begint gewoon s'avonds, half 9. Ik zal nog even het adres noemen. Sint Pietersstraat nummer 4 in Maastricht. Dan is er op 12 oktober in de café Den Engel in Almere is er ook een, een, bij, een libertarische bijeenkomst. Dat begint om 4 uur. Het café zal op die dag uh, omgedoopt worden in café Mandeville. Het café zit op de Zadelmakersstraat, nummertje 57 in Almere. En Het begint om 4 uur. De drankjes zijn gratis voor eigen rekening. Tot zover de libertarische bijeenkomsten. Ik wens je allemaal nog een hele prettige... Week en volgende week zijn we er gewoon weer. En dan komt nu de eind.